Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Volgens de Oekraïense luchtmacht zijn er de afgelopen nacht 37 kruisraketten en 30 drones uit de lucht gehaald. Voor zover bekend raakte niemand gewond door de Russische aanval. Zeker 40 projectielen werden op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgevuurd. En in de haven van Odessa brak brand uit nadat de stad met drones onder vuur was genomen. Over eventuele schade is nog niets bekend. Vanuit Odessa wordt Oekraïns graan verscheept over de Zwarte Zee. Ook bij de tweede ronde van de Turkse verkiezingen was president Erdogan veruit de populairste kandidaat bij stemmers in Nederland. Hij kreeg hier ruim 70% van de stemmen, tegenover een kleine 30% voor oppositiekandidaat Kulutsch Darolu. Bij de eerste ronde kreeg Erdogan 68% van de Nederlandse stemmen. In totaal brachten 146.000 mensen hier hun stem uit voor de tweede ronde van de Turkse verkiezingen, van de ongeveer 260.000 die dat mogen. In Den Haag is vannacht een explosief afgegaan bij een geldwisselkantoor. Het gebeurde rond drie uur bij een pand aan de Heemstraat in de Schilderswijk. Niemand raakte gewond, maar de voordeur is wel beschadigd. Volgens Omrof West gaat het om een kantoor van de keten Change. Bij filialen van hetzelfde bedrijf in Amsterdam en Rotterdam waren afgelopen week ook al explosies. De politie heeft een nieuwe foto naar buiten gebracht van de man die afgelopen vrijdag werd ontvoerd uit Spanbroek in Noord-Holland. Hij werd toen onder dwang in een auto geduwd en meegenomen. De politie maakt zich ernstige zorgen over zijn toestand. Zaterdag werden er al twee mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de ontvoering, maar het is nog steeds niet duidelijk waar de ontvoerde man nu is. Het weer, er is bewolking, maar ook zon. Bij een matige tot krachtige noordoostenwind wordt het 15 tot 19 graden. Morgen veel bewolking, in het noorden kans op motregen. In de middag schijnt af en toe de zon en het wordt dan 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM CSM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort Morgen Zandvoort, Goedemorgen Zandvoort. K'en me tonne l'obscurité et la lumière K'en tonne la faim la soif i z'infestin K'en me tonne l'oe ver ce qui est, un qui est secondaire je retrouve le prix de la vie enfin Oui, comme tonne la peine pour que j'aime dormir comme me tonne le froid pour que j'aime la flamme voor que j'aime van mijn land hou, voor wat ik van mijn land voor Voor l'amour, la solitude aussi, voor dat j'aime les gens, voor dat j'aime le silence, voor me légen, voor dat voor dat jij me légen, voor dat jij me légen, voor dat jij me voor dat pour que j'aime voor dat Pour oh, que j'aime le jour comme autant la nuit pour que j'aime aujourd'hui au bien toujours On Goed uh, we gaan beginnen met het tweede uur van voor... Johnny Holiday. Goedemorgen dit hè. Ja, Johnny Holiday ja. en via de, de Frans nummer, eigenlijk een beetje uitgezocht ook voor Pieter Waterdrinken die bij ons ja. is aangeschoven. Welkom Pieter. Ja. Hartstikke Goede leuk dag. dat je er bent. Deze mooie zonnige dag. Ja, schitterende Peker. dag Beter toch? Gisteren kan het niet. Ja. Nee. <laughs> ben je al een beetje bijgekomen van gisteren? Want ik zag dat je vier boekhandels moest uh, bezoeken. Ja, ik was gisteren begonnen in Amsterdam. Toen naar Utrecht. Toen naar uh, Leiden. Toen naar de Bollenstreek. En uiteindelijk heb ik een lezing in Heemstede gehad. een lezing? Ja. Waar ook onze burgemeester, zeg ik maar even, Wat ja, aanwezig was. In Wat de goed? zaal. Dus uh, dat was heel aardig. Maar ben je een beetje bijgekomen, al of niet? Ja, maar ik zie het niet als een opgave. Nee, nee, nee. nee, nee. Mijn moeder zei vroeger altijd, als je met lullen je geld kan verdienen. Ja, zo is het. <laughs> en met, en met, nou deed ik het allemaal gratis. He? En met schrijven he, natuurlijk dan. He, ja, want ja. Uh, ja, je, je nieuwe boek moest jij promoten. Ja. Uh, van Huis en Haard. Uh, dat is een boek uh, dat gaat over jouw tijd dat uh, je wegging uit Sint-Petersburg, waar jij normaal woont. He? Ja. Uh, ja, van huis en haard, je moest alles verlaten eigenlijk... Hè? bij ja, het begin dus, van de uh, oorlog. Ik, ik, ik woon al natuurlijk heel lang uh, niet meer in Zandvoort, om het nee, zo maar te zeggen. Nee, en, want dan uh, hebben we hebben het zo over. En, natuurlijk. Ja, en uh, het afgelopen jaar, uh, ja, aan het begin van die oorlog in Oekraïne... U woonde in Sint-Petersburg. Uh, wij voelden aankomen dat het fout ging. Ja. En toen het ook echt fout ging... Uh, toen zei mijn vrouw van, ja, dit is bijna Stalin, we moeten hier weg. Ja, je bent getrouwd met een Russische, hè? Russische vrouw, maar die Julia. heeft ook hier in Zandvoort gewoond. Dus die spreekt uh, heel goed Nederlands. Toen ah. ze destijds in, uh, in uh, Amsterdam studeerde en werkte, sprak ze... Een... ...Nederlands met een bepaald accent. En toen vroegen de mensen altijd in de Kalverstraat... ...bij Manfield waar ze werkten. ...wat heeft u een raar accent. En op een gegeven moment werd ze er zo uh, moe van. Toen zei ze... ...ja, dat is een oud Zandvoorts kust accent ja, Een mengvorm tussen Duits en Nederlands. Ja, ja, ja, ja, ja. Zoals we straks ja, ja. destijds ja. in het Nederlands. Maar goed, um, ja, dus we zijn vertrokken uh, een jaar. en uh, ja, Het was een heftig jaar en ik heb dat... Uh, de weerslag daarvan in dat boek, Van Huis en Haard. En uh, ik heb het geluk gehad, ik heb geen, in Nederland geen huis of verblijf meer. Maar in, in Frankrijk kan ik verblijven. Van, uit, van daaruit ja, heb ik uh, heel veel gereisd het afgelopen jaar. Uh, ook voor Engelse vertalingen van mijn boeken in het buitenland. Maar de, de rode draad was natuurlijk altijd en is die oorlog in Rus, tussen Rusland ja, en Oekraïne. En uh, ja, goed, uiteindelijk ben ik dan ook teruggegaan naar Rusland. en ook naar Oekraïne. Uh -huh. uh, waar ik dan ook mijn weerslag en mijn ervaringen. Uh, daarin heb uh, beschreven. Ja, maar als jij. Uh, je bent dus weggegaan. Uh, je, je bent niet naar Stanford gegaan. Je, bent, uh, je woont nu eigenlijk. Ja, ik heb geen huis hier. Dus. nee, je bent, uh, en, uh, uh, uh, uh, ik uh, ik kan die huur hier niet betalen. laat staan uh, huizen kopen. Nee, nee, dat is Dus los, ik kan los. daar wonen en. Uh, uh, maar grotendeels woon je in Frankrijk dan. Hè? Nou ja, nu ja, dit jaar uh, voor het oh. eerst. Ik was daar wel altijd in de zomer uh, een paar weken. En dan zat ik voornamelijk mijn boeken te schrijven. Want ja. dan schrijf ik romans. Uh -huh. En uh, uh, ja dit jaar was dat de uitvalsbasis. En, uh, ja, maar goed, uh, uh, als je het boek leest, is de rode kern, ik reis heel veel door Europa. Ja. Maar, ja, ik, maar ik reflecteer op wat er in, in, tussen Rusland en Oekraïne gebeurt en wat er ook met mij persoonlijk gebeurt. Als, met een moeilijk woord, pas prototo. Een klein van. Als onderdeel van het grote gebeuren. wat er in Europa gebeurt met die ja. oorlog. En, en we zitten er nog middenin. Hè. We doen vaak alsof het allemaal een beetje voorbij is, die oorlog. Maar nee. zoals ik vertelde, een paar maanden geleden was ik in Oekraïne. en heb ik met eigen ogen gezien wat daar voor misdaden worden gepleegd. En een paar maanden eerder was ik in Moskou. in de hoofdstad van het land waar de, van waaruit de misdaden worden ja, ja. gepleegd. Dus ja. Hoe schizofrene kan je het mm -hmm. hebben? Je staat helemaal in de spagaat. Ja. En ik heb natuurlijk heel veel boeken geschreven, uh, romans. Over uh, Rusland, hè? Uh. Nou ja, ja. ja, Rusland was het decor, min of meer. En uh, er zijn niet zoveel mensen die zo lang in zo'n land hebben gewoond. Dus ik voel me ook verplicht om daarover te schrijven. En nou, dat heeft ze weerslag gevonden in dat boek. Maar het gaat ook over hele kleine dingen. Dat ik met kerstvier kerst in Zandvoort bijvoorbeeld. Ja. Bij mijn broer thuis. Leuk. En, en die oorlog. Hè? Om daarmee even mee af te sluiten. Zie jij uh, licht aan de horizon? Wat betreft die oorlog? <laughs> <laughs> nee, maar ik bedoel. <laughs> de zie jij een zand. snel einde aan die oorlog komen? Ik stel het niet, maar... Uh, het enige scenario voor Rusland was altijd dat er geen scenario's zijn. Nee. En je kan net zo goed uh, uh, uh, een scenario hebben dat het, dat het morgen afgelopen is of dat nog tien jaar kan duren. Maar we zitten echt in de tijd zoals destijds in 1989, vlak voor de val van de muur, het, het, het, van, het einde van het communisme, van de Sovjet-Unie. Wij wisten ook niet hoe het zou gaan. Nee. En we kijken nu helemaal weer in de open zwarte bek van de geschiedenis. En niemand die het kan voorspellen. Nee. Ik kan allemaal scenario's doen. Dat het offensief van Oekraïne gaat slagen. En uh, dat Rusland wordt teruggedreven. Het kan ook mislukken. En dat Rusland nog vijf of tien jaar ja, door blijft. Het kan ook de hand lopen. En morgen als, als Poetin gewoon van de trap valt. Bij wijze van spreken kan het weer een andere wending ja, ja, hebben. Ja, ja, ja. Dus we zitten echt helemaal in een, in een wereld. Op dit moment waar alles van toevalligheden aan elkaar hangt. Ja. En dat maakt het ook zo ja. angstigend. Want Poetin uh, is uiteindelijk de man die aan de macht is. En die... Zijn wil is wet. Ja, ja. En uh, ja goed. Dus uh, hij is in de hoek gedreven. In mijn boek noem ik het. Uh, deze hele oorlog is uh, te wijten aan de kakkelakken in het hoofd van Poetin. En uh, ja eigenlijk moet je meer psycholoog zijn of psychiater dan politicus of geopoliticus. Ja, ja. Als je die oorlog uh, wil begrijpen. Mm -hmm. uh, um, Oké, okay, we gaan uh, terug naar uh, jouw jeugd. Ik wil niet meteen je leeftijd verkloppen, maar je komt uit 1961, <lacht> dat klopt hè? Ja. Is, <laughs> dus <'s 20 laughs> je, bent, je bent ook 61 ja, zo'n beetje? Ja, 1 of 62? 61. Ja. 61. Ja. Um, jij hebt je jeugd hier doorgebracht hè? 61, ja. uh, dus uh, Zekker, om hier, even... hier op dit pleintje. Ja, was dit op pleintje. Ja, klopt deze, ja, we hebben water. drinken. Heb kastanjeboom. Ik zie me nog... Hij is mooi, hij staat er mooi bij hè, de kastanjeboom. Als kind uh, hadden we hadden natuurlijk niks... Uh, ik heb zelf een vliegtuigje gemaakt van papier met een elastiekje. Ik kon dan net vliegen en ik zie hem nog in die boom hangen. Dat ik huilde dat hij er niet uitkwam. Ja. Ja. Jij bent de zoon van Wim van der Sloot, dat klopt ja. hè. Jouw vader heette Wim en Ali waterdrinker. Ja. Uh, nou, de waterdrinkers is bekend hè. Bekende namen zijn vooruit natuurlijk. Uh, die hadden natuurlijk zomerlust. En daar ben je eigenlijk meer en meer ook opgegroeid hè? Bij, In zomerlust eigenlijk hè. Ja, hierboven. Boven, ja, hierboven zegt, ja, hier vlakbij Verhuisd en uh, jeugd helemaal in de teken van de horeca, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja. Kratten op, op stapelen en uiteindelijk borden afwassen, aardappels, schillen. In de keuken staan, uh, in de bediening. Ja, en, dat, dat was zomerlust hè? Een schril contrast met, uh, met Rusland, natuurlijk. Ja, schreeuwcontrast met de met alles, de met alles. leven. <acht> yeah. Wel, ik, ik, als, als kind uh, groeien je op in, in... Je kan niet kiezen waar je geboren wordt. Nee. En, uh, uh, uh, en da, ik dacht van ja, het was natuurlijk een uh, omgeving zonder boeken, zonder, hm. zonder uh, bibliotheek had je toch wel? Ja, yeah, maar dat, dat duurde heel lang dat de ja. bibliotheek kwam in mijn leven. Want ik had altijd gewoon ook zomers werk op het strand, weet je wel. Ja. ja. En, uh, uh, uh, en en Achteraf gezien was dat een hele rijke jeugd, want ik heb dat ook in een aantal romans weergegeven die niet over Rusland gaan. Bijvoorbeeld, ik heb een boek geschreven dat is ook in Duitsland en Engeland. Uh succes had, uh, en veel minder dan in Zandvoort, Duitse bruiloft. Ja. En dat speelt zich af uh, eind jaren 40, begin jaren 50. En dat gaat over een trouwerij tussen een uh, Kulse worstmakersdochter... en een uh, Nederlands hotelierzoon. En ik noem Zandvoort nooit meer nee. in, uh, nee. in die romans. En, maar dat speelt zich hier af. En dat, dat is natuurlijk eigenlijk een naoorlogse roman. Hoe die oorlogsgeschiedenis allemaal doorspeelt in de hoofden van de mensen... En, ja. uh, en dat, dat heb ik kunnen schrijven natuurlijk, omdat ik als kind natuurlijk uh, ah, dat meemaakte. Hè? De eerste Duitsers kwamen terug enzovoort. Maar ook het hotelleven, mm. het decor, dat heb ik ook allemaal gebruikt. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Waar, waar heb je op school gezeten, Pieter? Hier op de Wilhelminaschool, de Oranje Naso ja. tegenwoordig ja. En later ging ik naar het ECL op de Leidse van het Eerste ja. Liceum. Ja. En toen ben ik, uh, uiteindelijk heb ik Russisch gestudeerd, een tijdje en vervolgens uh, rechten. Ja. En toen zeiden ze, nou dan word je zeker advocaat, maar dat wilde ik nee. natuurlijk nooit worden. Ik wilde altijd een beetje leven, omdat ik dacht van als ik boeken wil schrijven, moet je ook wat beleven. En mee maar dat wilde je toen al? Ja, ja langzamerhand toen ik studeerde, zeker. Maar ik ben laat in alles. En uiteindelijk, ik had nog nooit een palmboom gezien toen ik 21 was. Tegenwoordig mijn neefjes en, uh, 8 en 9, die hebben al 10 keer in hun leven. Ja, alles gezien, begonnen. ja. ja. Tenerife geweest. En toen ben ik naar Spanje vertrokken, als... Jurist. En de ene dag stond ik nog keurig met een stropdas mijn doctoraalbeul in ontvangst te nemen. En een paar weken later stond ik in een Hawaii-rokje op Tenerife in een hotel als amateur. Ja. ja, maar je bent je naar goor... de Canarische Eilanden gegaan, hè? Naar de Canarische Eilanden bij ja, op een Tenerife, de Canarische Eilanden. En... Hoe kom je daar terecht dan? Nou ja, omdat ik gewoon weg wilde ja, Nederland. Ja, en ja. Uh, ja, ik kom niet uit een gezin waar we altijd op vakantie gingen naar Spanje nee. of Frankrijk. Want jouw vader werkte natuurlijk keihard ja, he, als ja, en was in, in de, de, de, uh, en, en als het, als het seizoen al voorbij was, dan moest, moest er weer een nieuwe afzagekap worden gekocht. Dat was eigenlijk nooit geld. Nee, nee. En uh, dus ik wilde eerst dingen beleven. Ik dacht, als je schrijver wilde, moet je ook dingen beleven. Nou ja, dat ah. heb ik al gedaan, want ja. dat, ik was eenmaal in de eerste dag in... Uh, nou, de tweede dag in op uh, de Canarische Eilanden kwam al een dame aanlopen. Het was een mannequin uit Parijs. Dan denk je, nou, dat kom je in Zandvoort toch minder snel tegen. Ja. <laughs> maar uh, uiteindelijk uh, ben ik dan uh, weer teruggegaan uh, naar Nederland, want uh, na anderhalf jaar je kon er niet zo lang werken. En dat, en toen in de jaren 80, midden jaren 80, kwam Korbachev op, weet je wel. Met die mm -hmm. kerstrojka -klasnust. en Klasnost. Ik, had, ik, had ik was al een keer in de Sovjet-Unie geweest. Ik had Brezhnev nog op het Rode Plein zien staan. En toen ben ik begin jaren tachtig uh, daar naartoe gegaan naar, naar Moskou. In dat een, uiteenvallende Rusland. Sovjet-Unie. En ja, daar heb ik zulke kraksinnige dingen meegemaakt. En dat heb ik dan pas later in boeken neergezet. Bijvoorbeeld een boek van mij, Tchaikovsky straat 40. Uh, waarin ik dan de afgelopen 25 jaar mm -hmm. dat soort dingen beschreef. Maar ik kom af en toe ook in mijn boeken terug naar Zandvoort. Hè. Het is, ja. uh, de, voor mij is Zandvoort ook heel erg de omgeving. De, de, de lucht. Ik denk dat Baudouin Bug bijvoorbeeld. Hij is niet meer onder ons. Maar die kwam met Wassenaar vandaan. Als, uh, hè. En de kleuren van nu helemaal. Nu als dus we speak. Die blauwe lucht. Het zand. En, en, en dat groene van de duinen. Ik vind dat het mooiste ja, prachtig. op aarde. Ja. Maar heb je het nooit gemist? Jazeker, maar ik ben af en toe terug. Ja, ja. Maar ik mis uh, die, die, die Zandvoortse warme zomers. Weet je. Als ja. kind is alles zuiverder natuurlijk. Maar de, het mooiste geluid vind ik nog als het lekker warm weer is. En je ligt op je handdoekje. zo ja. En je hoort de zee. En je hoort niet alleen de zee, maar je hoort ook reclamevliegtuigen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat vind ik het ja. een van de mooiste geluiden op de daarop. Ja, ja, ja. hey, <laughs> uh, ik was ergens dat jij je eerste boek pas was. Heel laat eigenlijk, hè. 12, 13, 14 jaar. Ja. Dat was een, een, een, een boek van Turgenev. Juist. Russische schrijver uh, Ja, Russische schrijver, bekende schrijver. Was het vader en zoon? Uh... Nee, het was Eerste Liefde. Oh, Eerste Liefde, oké. Okay. <laughs> ja, Had ik het net nodig toen ik 14 was. <laughs> ja, ja. <laughs> en, maar daarom ben je ook Russisch gaan studeren. Ja, dat, dat klopt, hè, ja. Ja, door, omdat ik... ik ik, ik had nooit als kind een boek gelezen. Echt ook geen kinderboeken, niks. En toen ging ik hier voor het eerst naar de bibliotheek in Zandvoort. En toen zei die dame: van toen moest je nog inschrijven voor 15 cent in een schrift. Nou, pak maar drie boeken. En ik pakte drie boeken, Leuk Raak. En, en thuis zag ik pas wat het was. En ik begon met het dunste boekje. En dat was eerst de liefde van de Russische schrijver Bogenev. Ja. En ik begon dat te lezen. En het was voor mij een openbaring. Ten eerste de, de, de schoonheid van de literaire taal. Maar ook de wereld die daarin werd beschreven, ja. het Rusland van de negentiende ja, eeuw. Dat sprak je heb Heel ja. veel gelezen over Rusland en ja. uiteindelijk ook dat Russisch gaan leren, omdat ik gewoon Tsjech of Dostoevsky of Tolstoj in, in het Russisch wilde lezen. Dus ja. dat is allemaal, ja, Er zit geen systeem in. Alles is toeval. Nee, nou, dat, dat begrijp ik. Ja, ja. Ja. Ja. jouw vader, je zei al, die, die reisde weinig, hè? Nou, maar, die heeft altijd naar de oorlog. Ja, ge... ja, na de oorlog ja. heeft hij gevaar. Zuid-Amerika onder andere, ja. Maar uh, toen jij klein was, als kind eigenlijk waren niet, nooit, hè? Op, nee. nooit op kind. In mijn jeugd gingen we eigenlijk nooit op vakantie, maar dat was de, ja. In de, onze klas waren er maar twee kinderen misschien... Ja. die naar Spanje en op wintersport gingen. Dat was heel normaal. Ja, maar eigenlijk. ik hoorde je in kunststof vertellen... dat ja. uh, wel een mooi verhaal, dat jouw vader uh, een treinreis naar Rotterdam... Ja. kon hij prachtig over uh, ja. uh, vertellen. Ja. Uh, heb jij het een beetje van je vader, zeg maar? Dat je nou, ik denk dat, dat hij in de kan... zit. Uh, hier zit een neem. Ja, Willem ja, ja, van uh, der Sloot zit uh, en, hier en, ook. Uh, uh, ja. en, en zijn vader was ook gewoon een verhalenverteller. Mensen die... Ik noem het wel eens... Uh, yeah. Gewoon de behoefte om, om mensen te vermaken of uh, ja. mee te delen wat je meemaakt of zo. Ja, ja. En ik denk dat als, als schrijver wil je dat ook. Je, je maakt iets mee of je hebt iets in je hoofd. En dan denk je van ja, ik kan het voor mezelf houden. Maar als je het opschrijft, dan kan het, het ook het met andere ja. mensen. En dat, ja, dat, dat die behoefte heb ik op de een of andere manier. Ja, nou, heb, geweldig, heb, je, toch? heb je nog contact met jeugdvrienden? Is antwoord? Ja. Met, met een aantal, die, die kom ik dan gewoon tegen op straat. Ja, ja. Uh, geen intensief contact, maar gewoon tegenwoordig door het Facebook hmm. kom je weer heel veel ja, uh, dingen ja. tegen. Ja, ja, ja. ja inderdaad. Ook van, van school. Mensen die benaderen je dan, of die zien je op televisie, of horen je op de radio of zo, mm -hmm. of ze lezen je boeken. Ja. Dat is tegenwoordig wel makkelijker. Ja, ja dat geloof ik graag. Ja, want uh, ja, je hebt al 15 boeken geschreven, geloof ik, hè? In, ja. in, in, in 20 jaar of zo, zoiets. Uh, 25 jaar. 25 jaar. <laughs> Laat begonnen, maar wel ja. stug doorgegaan. Dus het is anderhalf Flink vroeg. doorgeschreven, ja wat zijn allemaal dif, over het algemeen... Ja, redelijke oorlogen. pillen. Ja, ja, ja, ja. En, ja. Uh, en ik heb altijd gewoon gewerkt als correspondent in Rusland. Mm -hmm. Dus dat was echt... Uh, oorlogsverslaggeving verslaggeving. Ik ben in dan geweest in Tsjechenië, De oorlog in Georgië. Begin van de oorlog in Oekraïne. Maar ook gewoon uh, met, met, op pad met Poetin. Uh, weet ik veel. Dus uh, het was heel druk. Uh, en uh, druk zeven dagen ja. per week. En ja. Uh, ja, ik heb eigenlijk altijd gewoon... Gewoon gewerkt. Ja, Zoals en... ik als kind hier ook borden af was. Ik, gewoon... ja. ik ben niet luid, denk ik. Nee, dat Terwijl ik ook, ook niet, gewoon maar... in de kroeg sta, hoor. Nee, nee inderdaad. Maar had wel verder uit ja. niet zo uit. Dat begrijp ik. Ja. Maar, uh, goed, uh, jouw moeder eet waterdrinker. Ja. Uh, uh, jouw vader van de sloot. Waarom ja. heb jij uh, de naam van je moeder aangenomen? Oh, dat is heel normaal. Uh, ik voelde, vroeger het was Firma Waterdrinker. Ja, ik ken de naam. Jij bent er een van waterdrinker. Ten, ja. ee, ten eerste. Ah. Uh, ik ben vernoemd naar mijn grootvader en bovendien is het ook in de Nederlandse literatuur traditie. Adriaan van Dis heet ja. eigenlijk Adje Mulder ja, ja. en zijn moeder heet Van Dis, dus nou. die heeft ook de naam van zijn moeder okay. aangenomen. De beroemde schrijver Beck, die heet ook niet Beck, maar zijn grootmoeder uit de dus dat is heel vaak, komt het ja. voor. Ik vind de vraag, wordt vaak gezegd, maar ik vind het eigenlijk raar. We leven in tijden waar, van gender en man en vrouw. En Aha. je kan gewoon kiezen wat je wil. Dus, ja, maar in jouw paspoort staat het gewoon van de sloot waarschijnlijk. Ja, staat, ja, ja, ja. zoals bij Adria van had je Mulder staat. Ja, ja, ja. ja, dat is waar, ja. Nee, oké. Okay. Um, uh, over, over het zomerlust, hè, daar heb je ja. veel gewerkt. Uh, er gebeurde vroeger van alles hè, daar. Met allerlei, alles wat God uh, Allah en Loe de in verboden heeft. Ja, is. Ja, maar, <laughs> er tot, uh, ja, Van carnavalsverenigingen tot van alles. Toen dat je oh, ja, en jij werkte er heel veel mee. Of Zeker, dingen... mijn broers ook, allemaal. Ja, ja dat, dat deed je gewoon als kind. Ja. Ik bedoel, ja, dat is zo raar. Tegenwoordig maken veel kinderen, begrijp ik, ruzie met hun ouders. Maar ik had altijd een soort, ja, medelijden wil ik het niet zeggen. Dat uh -huh. dat ze, je zag je ouders werken en dan probeerde je ook en hard mee te, meden, mee te ja. doen. Ja. Ja. Ja. En, en, Van bord af was het tot, wat ik zeg, in de ja, dat is ook allemaal, aan, natuurlijk. Bedienen ja. en op een gegeven moment wilde je dan toch je ontworstelen aan je... Aan je ouders. Nou ja, dan ging ik op strand bedienen. Ja. ja. Ik heb daar stappen liggen. Dat, dat vroeger welke tent heb je gewerkt? Oh, um, um, Lady Ladybirds. Lady Birds. Ja. ja. Een, en uh, vroeger had je 1a. Dat noemde Moeder Ham werkte daar. Maar dat, ik noemde ja. haar bij Moeder Ham. Ik uh -huh. weet niet wat haar naam is. Koper, geloof ik. Uh -huh. Het was een vrouw, een Duitse, Duitse vrouw. En haar dochter had die strandtent. Um, nou, nog een aantal tenten, ja, geloof ja. ik. Uh, ja. Ja, of in de keuken, of in de bediening. De Maarten, maar dat, dat vond die, die ik Maarten ook altijd gebruikt. geweldig. Dat, op de een of andere manier. Uh, die, die, in mijn herinnering waren die zomers altijd heel lang en heel warm. Ja. Maar die waren ook in de jaren zeventig hm. bijvoorbeeld echt goed. En dan. Hm. Begon je al om zes uur op het strand. En toen kwamen de mensen uit Amsterdam vandaan. Rechtstreeks uit de kroeg. En die gingen dan eigenlijk. En dan kwam je met uitsmijters. En, en ja. om zes uur s ochtends. Uh, ik nou, vroeger was het strand gewoon om half negen vol. En tegenwoordig kwamen ze om elf uur ja. half twaalf. En dan, uh, ja, maar goed, dat was. Het is een hele andere, andere uh, tijd. Houten vonderdjes ja. en uh, waterijs. Ja. En een kroketje. en een uh, ja. uh, Dat was het. Het zijn nu complete restaurants natuurlijk geworden. Ja. Je hebt hier ook op de kinderoperette gezeten, geloof ik. Ja. En uh, ja. Uh, toneel. Uh, de toneel niet, oh, kinderopreden. Ja, ja, mijn ja. vader dat toen? Geerlofland, Geerlofland, zeker. Geerlofland. Ja, zeker. Ja. Ja, dat was er zeker. Je ja, ziet ja. jouw vader nog helemaal levendig voor. Maar net, ja, het was ook ja. zo'n figuur die als kind. Uh, want Hilbers hoorde ik net, die was toch ook gewoon meneer Hilbers. Even, ja. maar, Theo Hilbers, daar Ja, ja, ja we net over. Dat waren die mensen hier. Ja, dat is ja. natuurlijk gewoon. Uh, wat ik natuurlijk altijd jammer vind is dat elk, als je ouder wordt, dat het, je decor verandert. Ik bedoel, heel veel is in Zandvoort gesloopt, helaas. Ja. Uh, ja, daar kan ik ook wel iets over vertellen. Maar uh, ik vind dat Zandvoort het, het culturele erfgoed heel slecht beheerst, ja? beheerst heeft. Ja. Ik kan me nog herinneren dat de villa van uh, Her Herman Heijemans, hangt hier ook. Aha. Een van de grootste toneelschrijvers die Nederland ooit heeft ja. gehad. Wereldberoemd in Parijs, in, in Berlijn. Ik heb één keer in mijn leven een stichting opgericht. Dat was om, om de sloop van zijn huis, daar in de hoek van de uh, Koslorenstraat ja. te voorkomen. Maar ja, is dus niet heeft die geholpen. Nee, en ja. ik vind dat Zandvoort wat dat betreft, ja, dat dit, dit soort uh, het cultuur erfgoed behouden. Ja. Ja. En ik denk dat er op dat gebied nog heel veel kan gebeuren. Ja. Uh, nu is Zandvoort door die Grand Prix natuurlijk weer terug staat in actie. een beetje op de kaarten. Ja. Internationaal op de kaart. Ja, ja. Ik zit in ja. Frankrijk. In Frank Zandvoort, ja, dat kennen ja. ze. Uh, maar dat is uh, uh, vrij beperkt, natuurlijk. Ik denk dat je dat. Uh, de historie. Uh, de betekenis van Zandvoort in de 19e eeuw. hoe het voor, voor de Eerste Wereldoorlog was. Uh, de connectie met Amsterdam ja. enzovoort, dat je daar veel meer mee kan doen. Dat je dat hm. veel meer... ja bedoel, Tegenwoordig is een stad of een dorp of een plaats, een product. Hè, dus, maar daar kan je echt, denk ja. ik, wat mee doen. En, Want het, uh, maar als, je, als jij hier door het dorp loopt, dan, ja. dan denk je ook van... dat was vroeger toch allemaal anders. Nou ja, dan, wat, ik, eigenlijk... wat, ik, wat, ik, wat ik bijvoorbeeld heel erg jammer vind, uh, is uh, dat... Ik kan nog herinneren dat er heel veel bomen stonden in de, in de, in de, in de Haltestraat ja, In de Kerkstraat. Ja. En dan denk ik altijd, waarom zijn bomen eigenlijk voor de rijke mensen? Ja. Als je dus hier op de fiets stapt en je met een aard houdt en Bentveld, daar groeien ja, wel de bomen. Daar ja. boom, ja. Of als je naar de Wilhelmineweg gaat, daar staan wel de bomen. Mm. Maar waarom worden die in andere delen ja, het andere <lacht> van zand delen van Nou, hier staat die ene mooie boom die al 150 jaar er staat, geloof ik. Uh, nou, misschien maar... heeft het te maken met de wind en het zout. En, ja, maar dat is dus niet zo. Want nee? in, in, in de jaren 50, 60 stond, het, stond de Haltstraat. Ja, dat is waar. Ja. was zo groen dat ja. je de hemel niet kon zien. Nou, toen had je nog geen stikstof. Wel, dat is juist. Ja. Daarom moeten we nu juist Zandvoort groener maken. Ja. We moeten. Ja, we moeten. Wie, wie, wie, wie Nee, maar, dat begrijp ik. Maar, maar mijn, mijn, ik, zou, ik zou dus willen dat Zandvoort meer doet aan beplanting. Om, om te verfraaien. Om dingen mooier te ja. maken. En dat ja. kan met betrekkelijk weinig middelen. Ja. Dat willen ze wel gaan doen in Zandvoort Noord. Maar het nou, moet eigenlijk een heel zand voelen natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ja, nou, ja, nou, ja, goed. Dit kan er met betrekkelijk weinig middelen. En het is, ik denk dat er ook subsidies voor zijn. Het is mm. ecologisch goed. Ja. Mm. Maar het is ook esthetisch. Ja. Was het mooier. Ja. Maar ja, je zal te maken hebben met middenstand die tegen is enzovoort. Enfin, het is een moeilijk nou, probleem. Oké. Maar ik zou zandvoort graag wat... wat, wat, wat wat, ja, wat mooier willen zien. En die mogelijkheden bestaan. ja Maar hoe kun je tegen bomen zijn? Dan bijvoorbeeld? Waarom zou een middenstand tegen, tegen bomen zijn? Of tegen nou ja, dat verbeteringen? Ze, dat ze misschien hun uh, spullen niet buiten kunnen zetten. Maar nou, kijk, kijk ze maar, ja, kijk ja, maar ja. foto's van de haltestraat Ja, zeker. Ja, ja. Nee, dat klopt. ja, ja. kronen van bomen. Ja, prachtig, die oude foto's. Ja. Ja. Heb jij ook al eens op sportvereniging gezeten? Ja, stamford Zandvoort, uh, Meeuw voetbal. Zandvoort voetbal. Ja. Ja. Was jij een getalenteerde voetballer? Uh, uh, nou, ik was keeper... Oh. Ik, heb nog, ik zeg altijd graag dat ik met Piet Keur nog gevoetbald heb. <laughs> Is dat ook zo of niet? Ja zeker. Ja oké okay, wat leuk. <laughs> en nou, ja, goed. Die heeft het iets verder geschopt met het voetballen. Ja, maar ik, was nou, ik ben nooit echt een. Nooit een, echt. Uh, echt een nee. Ik vond altijd. Nee, ik, ik, ik deed het wel. Ja, je ging op voetbal. Ja. ja. ja. Uh, en. Uh, ja, nou goed. Dus op een gegeven moment, moment was, dat, was dat afgelopen. Ja. Ja. Maar ik ben echt niet echt een, een voetbalfan of nee. zo. En, en het tamboerkorps heb je wel nog opgezeten? Ja, dat, dat, dat hoorde ik bent. in kindstof. Dat je, ja. dat je nog even nadeed. We, weet je wat je nou nadeed? Dat was het Dienstmartsbrom. Ja, dat, ja, dat was is iets oh, oh. ja, Ik zei 16 maten Frans, maar dat is iets anders. Ja. Was dat met meneer Stoop? Ja. Daar heb ik ook opgezet? Ja. Ik heb het ook nog ja, even. Nou, en vader deed de, de, de ja, grote trom. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, nee, maar goed, toen had je ook in Zandvoort nog vijf carnavalsverenigingen. Ja, dat klopt. Ik, nou, ja. twee in ieder geval. Nou, ja, ik ik hoef ja, het we wel, we wel we graag. Maar dat begrijp ik. Ja. En, uh, en, de, en met Zes carnaval voren, uh, ja. mocht je dus trots door het dorp lopen. Ja. Dat was echt een evenement met kamelen. Ja, ja, ja, ja. Jouw eerste boek uh, was uh, uh, Danslessen. Ja. Uh, daar is nog een hele reel over ontstaan met ja. de toenmalige burgemeester. Ik weet niet of je het erover wil hebben. Nou, maar... Ik kan het er kort over hebben. Het was natuurlijk gewoon een totale voorbeeld van collectieve waanzin. Want ik had. Uh, Oké, okay, het is traditie, maar niet iedereen hoeft zich eraan te houden dat je, dat je als schrijver een, een debuutroman schrijft over je jeugd of het ding. Ja, ja. Dat heb ik willen doen. En uh, het speelt zich af in de jaren zeventig in Zandvoort. En uh, Zandvoort heeft natuurlijk een hele beroemde geschiedenis. Een hele pregnante geschiedenis. Mm -hmm. Ik noem Zandvoort altijd uh, voor de Tweede Wereldoorlog... de cocktail van, van, het, van het interbellum. De cocktail van de tijd tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Je had in Zandvoort een hele grote uh, Joodse presentie. Ja. Een hele grote Duitse aanwezigheid. En ook, zoals we allemaal weten, na, NSB, het, na Winterswijk ja. het gehoogste aantal NSB'ers. Ja. En die geschiedenis die, die wilde ik dan laten doorspelen in, in, in dat boek Danslessen. En, uh, die die 98, en uh, wat, mij, wat mij overkomen is, is ongeveer hetzelfde als dat... Uh, Steven Spielberg maakt een film, Schindlers List... Uh, waar heel veel Duitsers in voorkomen die allemaal smerlapperij zeggen over, over Joden. En dat je dan uh, Steven Spielberg... Aansprakelijk stelt wat, ja, ja, ja. wat de personages in ja. zijn film zeggen. Ja. Terwijl een, een boek, een literair boek, moet, moet stemmen oproepen, verschillende stemmen. En bij mij is dat één op één na, naar mij gegaan. En het is een onverkwikkelijke affaire tot de Hoge Raad Het ging over één zin, hè? Ja, over, het is waanzin. Over... Totaal, maar het erger was, toen dat helemaal aan de, aan de, begon, niemand had het boek gelezen. Nee. Het was gewoon. Maar welke zin was dat? ja dat ga ik niet vertellen. Ik wil ik eigenlijk wil Het is een nee. kwart eeuw geleden en uh, weet je wat? Door de terreur van het internet dat, dat, dat ik, ik was op een literair festival in uh, Engeland en een bekende Engelse schrijver. Nou dat moest ik me optreden. Die ging me even googelen en die kwam op een, een, een, een uh, Israëlische website cases of antisemitism dus antisemitisme mijn naam tegen en hij zei: wat is dat? Weet je wat? Dus, ja. dat, dus het blijft gewoon ja, altijd ja, ja. Aan je leven. Ja. en terwijl ik dus Juist in dat boek, als je dat leest... het tegenovergestelde beweerde ja, ja, ja, van wat ja, ja, ik wilde gaan. Ja, ja. Maar ja, Zandvoort en Cultuur in die tijd... het was echt beschamend. Werkelijk. ja maar het... ja ja absoluut het is een het is een, uh... nou wat dat betreft is het veel verbeterd hier ik hoop denk dat het ja, nou, in ja ik hoop de dat... toekomst nog beter ja, wordt ja, prachtig zeker uh, expositie ja. hier over bromsans voor mij er ik net een beetje doorheen gelopen ja. uh, je kent er al mensen waarschijnlijk ook die je ja, ik was, ik was uh, eergisteren hield ik een uh, uh, hield ik een lezing in uh, Kortenhoef dat was de Nesquio lezing heel vol mm -hmm. he? hele kerk vol en toen kwam een meneer naar me toe komt dat antwoord ken je Frans Molen? ik zie hem daar dus al ja, dat was de coeserier, nou, ja. ja ik, zie hem nog, uh, ik zie hem nog staan bij Frituur d'Anfer. Ja. Waar hij dan altijd... Uh, Een uh, Ja, Jan Lammers ken ik natuurlijk ook. Ja, uh, ja. Uh, natuurlijk, Philip Bloemendaal. Dat was de buurman van mijn vader. In oh, de ja? Brugstraat vroeger. Okay. Ja, of ze woonden zelfs in het Zomerhuisje. Dat weet ik niet. Uh -huh. Maar in ieder geval... Uh, dus, uh, ja, ik kan me voorstellen dat er een hoop uh, namen jou wel iets zeggen. Natuurlijk. Ja, maar die ja. natuurlijk. Ik bedoel, ja. dit dingetje uh, die draai ik altijd. Frank uh, Paarden kopen. Van ja. kade. <laughs> uh, ook want Ik heb hem een keer in, uh, aan de Côte d'Azur gezien. kunstenaar, ja. En toen herinner ik me er nog aan dat ik hier vlak achter... had hij een atelier... Mm -hmm. ja. En in Zandvoort, ik zie hem nog zitten. En ik was dus een kind van tien of zo. En met jongetjes liepen we naar zijn atelier toe. En toen liepen we: Kees Verkade, beschuit, Kees Verkade, beschuit. <laughs> en toen renden we weg. Schandalig. Ja, nee, ja, ja. Jij hebt wat meegemaakt in Zandvoort, hoor ik. Ja. Jouw vader was natuurlijk 16, 17 in de Tweede Wereldoorlog. Hè? Ja. Heb jij veel met jouw vader gesproken over de Tweede Wereldoorlog? Nee. Helemaal niet. Nee, wel. het was altijd aanwezig, maar er werd wel over gesproken, zeker. Uh, ja. Ja. Daardoor werd ja, nou, over gesproken. Er werd, uh, werd bedekt, er werd over gesproken. Je wist natuurlijk van de evacuatie van mensen. Je wist van nou ja, goed, ik ga dat allemaal niet opraken. Nee, het maar het was nee, natuurlijk nee. gewoon een. Uh, het was aanwezig. Hè? Ja. Het was heel ja. erg aanwezig. Ja. En daarom. Het is ook zo raar als je jong bent. Dan denk je, ja, het is lang geleden. Maar ik ben natuurlijk 16 jaar na de Tweede Wereldoorlog geboren. Dat, dat is ongeveer ja, als ja, dat je ja. nu geboren wordt. Uh, even kijken. 2006 of zo. 2007. Ja, ja, ja, ja. 2007 is eergisteren. Ja. ja. Ja. En dan besef nee, je pas... Ik, ja. raar eigenlijk, dat was allemaal zwart-wit, die oorlog. En de, maar eigenlijk ben je helemaal met die oorlog opgegroeid. Hè? Ja. Je ging naar de duinen toe, naar de bunkers, naar de muur. Je vond patronen. De eerste Duitsers kwamen terug. Je wist niet waarom, maar je zei... I'm a ja. dat ja. moet je ja. zeggen. door is de baan door is de ja. en, Maar langzamerhand kom je erachter natuurlijk ja. wat het allemaal betekent. Ja. En dan kom je er ook achter dat bijvoorbeeld Anne Frank hier... die beroemde foto ja. hier op ja. het, op het uh, strand... Maar bijvoorbeeld ook, wat heel veel mensen niet weten... is dat, dat in dat interbellum, dus die periode tussen de twee oorlogen... dat heel veel beroemde schrijvers hier waren. Klaus en uh, Erika Mann, dus de dochter en de zoon van, uh, van, van Thomas Mann... die waren hier heel vaak. Omdat in Amsterdam had je dat Pfeffermulen-cabaret... en heel veel mensen gingen hier naartoe. Uh, ook de beroemde schrijver Christopher Isherwood... Uh, ja, misschien zegt het je niks. Maar dat was een schrijver nee, die in Berlijn woonde. Maar die heeft ook een heel beroemd boek geschreven. Goodbye to Berlin. Dat is uh, later vertaal uh, die film er, hè, van geworden. Maar die ging hier ook in de duinen al cruisen. Dus je moet je voorstellen. Ja. In mijn jaren 70, 80 had je dan ja, de Kroesduinen. En uh, dat was toen al in de jaren 30 zo. En dat had hier een heel hoog cultureel leven. Ik wil daar altijd nog eens uh, wat verder op ingaan. Want heel veel Duitse schrijvers. Ik was... Nou, ja, vroeger al uh, schilders en op, zo. Ik, in mijn ja. laatste boek kom ik... Een, uh, was ik in Berlijn voor een lezing. En ik liep daar in een uh, uh, uh, museum rond. En toen zag ik ook weer hier een schilderij uit 1887 van een beroemde schilder. Ik kan het nu niet even ophalen. Dat werd hier op het pleintje genomen. Prachtig, van topkwaliteit. Maar bijvoorbeeld ook uh, uh, Lovis Corint, uh, Een schilder, Duitse schilder, wereldberoemd. Ook in Parijs enzovoort. Die siert uh, de, het cover van mijn vorige boek, Biecht aan Mijn Vrouw. Mm -hmm. En uh, die is hier in de zomer van 1920, 1929 in Zandvoort overleden. Mm. Een wereldberoemde schilder. Mm. Die was naar, Zandvoort, naar, Zand, naar Nederland gekomen om Rembrandt te bestuderen. En die zat hier in het pension in Zandvoort. En die kreeg longontstekingen. En die ging dood in 1929. Oh. Mm. En dat kwam ik ook bij toeval tegen in een museum ergens in Frankvoort. of zo. Mm. Raar hè, dat dat ja. altijd weer terugkeert. Ja, ik heb wel eens uh, Zandvoort proberen te positioneren in de wereldliteratuur... Dat vind ik dan leuk. Met allemaal lijntjes. En dan kom je heel ver. Ja. Nou misschien een nieuw boekje daarover. Ja, ik doe het af en toe links en rechts in mijn boeken. Maar het, ja. heeft, ik zei het, ik denk dat je met die geschiedenisverantwoord. Dat je daar meer mee kan doen. Omdat het uh, onbekend is. Ja, ja. Ja, wat het zijn is je... te gefragmenteerd. Ja, begrijp ik. Ja. Ja. Uh, wat zijn jouw plannen voor de komende jaren? Nog, nog veel meer boeken schrijven? In ieder geval. Nou ja, ik leef van de schrijverij. Ja, dus ja. ik moet gewoon doorschrijven. Voor, voor Om den Broden. En ik hoop dat, ik, dat het ja. me dat gegeven. Je bent nu en, ook correspondent? Of tenminste, uh, hoe weet het, uh, in elsevier online. Ja, online ga je een column ik ben, schrijven? Twee jaar was ik, ik ben al twee of drie jaar geen, geen correspondent meer. Ik, nee, maar ik, ik bedoel, nee, je schrijven... gaat een column schrijven? Hè, voor, ja, ik schrijf nu een column voor Elsevier. Ja, dat, ik, dus, ja, ja. Uh, dat, dat, dat is aardig om je van de straat ja. te houden. En, <laughs> en voor de en, en natuurlijk. om, hè, lekker, om de ziektekosten kosten ja. te ja. betalen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar goed, en voor de rest hoop ik te kunnen blijven schrijven. Ja. En, ja. en ook over standvoorten. Dat komst... Nou, even kijken. Ik denk dat dat nog wel een keer gaat terugkomen. Ja, ja. Ja, en, uh, ja. Ja. Nou, we zijn erg benieuwd, ja. uh, Pieter. Uh, we gaan er een einde aan breien. Want we ja, uh, krijgen nog twee gasten. Dat dat is is bijna, ja. Het is al bijna uh, tien over al twaalf. Bijna. Oh. Hartelijk bedankt voor je Dank komst. Je voor ik je vond komst. het uh, geweldig dat je hier wilde zijn. Dank voor de En uh, ja, Graag gedaan. En uh, nou, nog een fijne tijd in Nederland. Je gaat binnenkort weer terug naar Frankrijk, neem ik aan. Overmorgen. Waar overmorgen. Ja. Oh. zit je in Frankrijk? In de buurt van Toulouse. Dus okay. Dat is, uh, is best ja. een ent. Dat is een heel end, ja. ja hier vandaan. Ja, zeker. Okay. Hartelijk bedankt, Pieter. En nu ieder een goed weekend en een goede terugreis. Dank je wel. Oké, okay, bye-bye. Oh, de muziek nu. Ja, de muziek. Nou, leuk. Ja. ja. Nou, top. Dat uh, ziet er goed. ja. What's your favorite Zeg ik nou? ja, ja. ja, Barry. Hij, uh, van, de, van, de, van de Golden Earing. Van de Golden inderdaad. Ja, helemaal leuk. Goed, uh, we gaan door met ons programma. Het wordt een beetje druk hier, want iedereen wil nog zet zet iets hier. van uh, Pieter. Water drinken. Uh, en we gaan praten over het programma Son voor de Zaterdag met Rob, Rob Harms. Ja, goeiedag. Goedemorgen. Want, waarom doen we dat ja, doen we dat? Want jullie krijgen zo een heel apart. Uh, programma, ja, klopt dat? Hebben... Vanmiddag. In de drie maanden doen we twee programma's uh, samen. Entertainment voor jou en op Zandvoort op zaterdag. Ja. En de heet dat Zandvoort voor jou. Ja. Uh, vijf uur lang, maar vanmiddag gebeurt er zoveel in Zandvoort. Dus we hebben ook een verslaggever op pad uh, Wat leuk. Om uh, onderweer verslag te doen van het buurtfeest. In dat is de... Benno, hè? Ja. Ja, dus Benno Veuge. tien uur begonnen natuurlijk, ja, het buurfeest, dat ja. klopt. Ja, ja, ja, Zometeen om uh, 12 uur... dan is uh, de opening van het openhuis... Uh, bij uh, de kazerne. De brandweerkazerne, ja. Bij de, de dat is ook een onderdeel van jullie programma? En, uh, ja, daar gaat hij met een aantal... Uh, Benno dan, daar heb ik het over. Ben ja. Samen met zijn uh, assistente Albedien. Oh, leuk. Die, uh, onder meer praten met uh, Rocco Termaats. En hij is uh, bevelvoerder van de kazerne. Verder hebben we het jonge... Fire and Rescue Team... De jeugd is ook actief bij de brandweer. En hij gaat met de jeugd praten. En uiteraard ja, ook met de leiding van dat team. Ja, ja, ja, ja, ja. En verder hebben we ook nog de, de heer van de VRK. De Veiligheidsregio. Uh -huh. En dat is uh, Remco Hoedemaker. En ook, ook daar gaat hij mee praten. Top. En, en alle onderdelen van, dan is dat niet alle onderdelen, maar van uh, het buurtfeest. Zandvoort Noord, hè? dat wat momenteel bezig is. Ja, gaat hij ook heen om uh, half drie. Hartstikke leuk. En dan, uh, ja, da, daar is uh, DJ Lady Mix uh, is dan, uh, aan het uh, draaien. En waarschijnlijk spreken we nog wel even met haar. Leuk. De organisatie gaat spreken, uiteraard. Zandvoort Inside. Ro ja, Roy van Buringen. En uh, ja, buiten dat hebben we ook nog uh, ons uh, vast item. Eén keer in de maand hebben we Marco Temes. Oh, leuk. En hij heeft een uh, stuk uh, proëzie. Dus een combinatie tussen poëzie en oh. proza. Dat kan je heel goed. Ik, dacht je, je hebben... heel goed. ik dacht, je hebt vertelt... een spraakgebrek, maar dat is het niet. Nee. Dat vertelt hij heel mooi. <laughs> ja? Ja, dat vertelt hij heel mooi. En uh, ja, ik dat, ja, dat uh, doet hij elke laatste uh, zaterdag van de maand uh, bij Zandvoort op zaterdag. En nu dus bij Zandvoort voor jou. Ja. Wat leuk. Verder uh, gaan we vanmiddag racen hè, natuurlijk. Ja, we vanmiddag... gaan natuurlijk racen. Ja, ja. Uh, en, uh, vier, vier, is, uh, vier uur uh, ja, is de kwalificatie de in Monaco. Ja. Maar vier uur hebben we Monaco ja, en dan hebben we de, de kwalificatie. kwalificatie. Die, die race. Ja. Ook, uh, ook die gaan we volgen Ger. Ja, en, uh, zeker, zeker. Maar ook de Pinkster races hoor. De Pinkster races is ook leuk. Ja, ja, uiteraard. Altijd erg leuk. Want heb je, heb je de Peugeot 206 uh, die daar rijden. En uh, de BMW Compact uh, Cup. Uh. En dan heb je ook nog Westfield die daar ja. actief is. Zo. Dus ook daar gaan we aandacht aan besteden. Zeker Camero. de moeite waard om, om te gaan, gaan kijken de, ook. De PIT-report hebben we daarvoor met Randall Lawson. Leuk. Okay. En hij nou, nou, dat omhoog, is vol programma. Autopersien in Beverwijk. Ja. Ja, een heel veel uh, programma. Want we hebben ook nog voetbal. Ja, uh, ja de, de laatste wedstrijd. De, top, van, uh, de, de toppers van de, van de competitie. Van de voetbal. En dan gaan we de na-competitie in. Ja, maar ze voor de spelen vanmiddag. De klasse natuurlijk. Ik denk dat je heel veel tijd nodig hebt. Want ze spelen vanmiddag tegen de uh, koploper. Ja, Volgens mij. Ja. AFC. Ja. En, uh, en elke week ja, ja, dat worden natuurlijk een hoop doelpunten. Want de ja. laatste, ja. De de laatste de week hebben ze alleen maar 6-7-0 verloren. Goed, uh, ja, met 6-0 verloren uh, vorige week. Nou ja, kortom, het wordt een uh, vol programma. Ik wens jullie uh, heel veel... Uh... Ja, we hebben namelijk ook nog artiesten, hè? Ook wat nog. Dit is uh, de informatie. Oh, ja. Uh, ja, we hebben ja. Entertainment for You hebben we met uh, artiesten. Onder meer Joyce Martens uh, komt uh, bij ons. Een singer-songwriter op uh, de ukulele speelt ze. Leuk. En we hebben de band Stretto uit uh, Alkmaar. Die komt live spelen in de studio. Oh, wat goed. Okay. Na vijf uur. Wat leuk. En we hebben S van uh, Velsen. Zij komt uit uh, Velsen. Wat leuk. <laughs> en uh, ja, zij heeft uh, ook een nieuwe single uh, uitgebracht. Als ik naar je kijk. Nou ja. Ja, dat ja dat moet, dat, die radio, moet goed zijn. Radio, <laughs> dus vlees. die komen maar, allemaal gezellig. Ja, ja nee, dat, hart. hartstikke dat uh, het yes, is hartstikke mooi. Ja, het is een programma tussen, tussen twee uur en zeven uur. vanavond. Twee uur ja. en zeven uur. Maar die nou. uh, vijf uur hebben we ook wel nodig gehad. Uh, ja, dus iedereen luistert vanmiddag naar Sanford op zaterdag. Ja. En, zo, zo moet ik het noemen. Hè? toch? Sanford ja, Zandvoort... voor jou eigenlijk. Sanford voor jou. Oké. Okay, nou, dan noemen we het Sanford ja. voor jou. Dus, uh, nee, verder gaan we kijken naar het weer. Ja, natuurlijk. Ik tuurlijk. probeer toch nog een plaatje te draaien zo tussendoor. Nou ja, misschien is dat ook handig. Hartstikke bedankt. Uh, en ik wens je heel veel succes vanmiddag, uh, Rob. Ja, uh, En, uh, en uh, nou ja, goed. Uh, ik zeg hoop dat het op. een hele leuke aanstelling wordt. Ja, kan eigenlijk niet anders. He, het gaat heel leuk worden. Het ja, markt uh, nu he, trouwens ja, ja. in ja. Nieuw-Noord. Dus iedereen even kijken. Daarom. daarom ja. je, je moet, je, allemaal, iedereen moet naar Noord. Zeker. Heel okay. bedankt. Jullie ook okay. succes. Goed weekend. Dankjewel. Dankjewel. We gaan nog even muziek draaien. Lieve Marianne, duizenden plannen. Hebben wij al voor de toekomst gesmeed. Mooie kastelen vol goud en juwelen, heb ik voor ons al gebouwd. Ik mis de centen en de talenten, om het te maken zoals dat dan heet. Maar in je borst, daar klopt er iets kostbaars, jij hebt een hartje van goud. En dat alleen maakt mij roos en week, al geeft het weinig of geen hypotheek. Je borst daar, klopt er iets kostbaars? daar is je hartje van goud. Goud en juwelen, je kunt ze wel stelen, Maar van dromen, is al wat ik kan. Zachtjes verlangen, je dromen te vangen, Omdat ik zo van je houd. Zelfs een mislukking tegen de verdrukking, Omdat ik gewoon een verschoppeling ben. Laat me niet treffen, zoem me maar even. Jij met je hartje van goud. Als je me nou maar een beetje vertrouwt, Zijn we straks lang en gelukkig getrouwd. En voor de vrienden die dat verdienen, Komt er een bruiloft van goud. Hallo. Ja, goeiedag met, uh, met Hans. Dag Hans. Ja, goeiedag. Ik heb aan de lijn uh, even de Vries. Uh, want ja. wij, gaan, wij gaan praten over Sietse Dolstra. Die uh, maakt ook ja. een onderdeel uit van uh, beroemd Zandvoort. En uh, ik heb begrepen dat jij heel veel samengewerkt hebt uh, met... Uh... Ja, heel veel, heel veel, heel veel. Even introduceren nog. Uh, Sisse was uh, tekstschrijver, was cabaretier, was zanger. Uh, hij heeft een heleboel gedaan, hè? Uh, ja, wat heel he veel. Ja, wat heb jij gedaan dan met hem, Evert? Uh, ik heb uh, en cabaret gedaan met hem. Uh, uh, en ik heb een aantal musicals die hij geschreven heeft voor... Uh, Boms, een groep uh, uit Uitmuiden. Ja. Als ik het goed heb, allemaal. Uh, daar heeft hij een aantal teksten voor geschreven. Of tenminste hele musicals geschreven. Uh, die heb ik geregisseerd. Uh, ja, Siets en ik waren heel goed bevriend. En uh, okay. uh, uh, uh, ja, we werken al zo lang. Uh, de eerste kennismaking met Siets uh, is. Uh, ik weet niet wanneer, want ik ben heel slecht in jaartallen. Uh, maar dat is zo uh, geweest bij de, toen wij samenwerkten bij. Bij de Tros uh, voor... oh, maakten we radioprogramma's. Oh, leuk. En wij hebben ook een aantal uh, uh, radioprogramma's gemaakt. Dolstra in de Vries in Puzzles. Dat uh, yeah. was een radiokruis voor ja, ja. Puzzel. We maakten sketches en deden heel veel dingen. We hebben uh, verschillende uh, uh, programma's gemaakt. ...gemaakt met onder andere... ...Anne van Egmond, uh, Sietse... Uh, ja. ...en Wim Jansen en ik... Uh, uh, ...nou, we hebben ongelooflijk... ...veel samengewerkt... En uh, heel goed bevriend geweest. Uh, ja, leuk, leuk. Uh, ja, uh, en het was een fenomenale uh, tekstschrijver. Ja, dat geloof ik graag. Heel want hij heeft heel wonder. veel gedaan. Hè? Ja, ja. Hij heeft ongelooflijk veel geschreven. Ja. Uh, het was echt een, uh, ja, een, een, een, een maker ook, een schrijver, een bedenker. Het ja. was heel creatief. Ja, ja. ja dat, uh, uh, dat uh, moet je wel zijn, denk ik, als tekstschrijver. Ja, heel uh, prachtig. <laughs> als je cabaret uh, doet en zo. Ja. Hey, uh, even, want uh, bij ons in onze studio zit Ineke Dolstra, de vrouw oh, van. leuk, dat is ja. toevallig. Ja, ze kan jou niet horen helaas, want we oh. hebben geen, geen extra koptelefoon. Maar oh ik God. zal wel hartelijke groeten doen in ieder geval. Ja zeker. Ja, want ja, nou, jullie uh, kennen elkaar uh, natuurlijk uh, ook goed, uh, dat kan haast niet anders. De hele familie, uh, wij zijn nog goed bevriend met elkaar hoor. Dus ja? We missen hem heel erg, we missen hem al. Ik kan me voorstellen, ja, want uh, ja. hij is overleden in 2015, hè? dat klopt. Ja ja, en, ja ja dat is ja, ja. natuurlijk alweer acht jaar geleden uh, ja, ja dus kan u nu wel horen misschien dat je even dag kunt zeggen naar uh... Uh, dag Inge ik ben er ook hoor <laughs> nou ik ook, hoor <laughs> ja ja dank je zien jullie elkaar nog regelmatig uh, jawel, ja jawel ja zeker zo af en toe gaan we eens bij elkaar op bezoek of uh, ja. je komt kijken bij programma's die ik maak dat soort dingetjes dus ah. uh, ja en altijd uh, veel regelmatig bellen en even vragen hoe het allemaal is. Ja, dat is een goede zaak natuurlijk. Uh, ja. uh, even tussendoor, want ik heb ook begrepen dat, uh, uh, dat uh, Sietsevel heeft samengewerkt met uh, uh, hoe heet hij, van top, to uh, top uh, Ad Visser. Uh, ja, ja. ja advissen, maar dat, ja. dat was meer op muziekgebied? <laughs> Uh, nou, Advisser deed ook volgens mij, maar dat deed Ineke denk ik meer, uh, ook zijn management. Te oh, management uh, zelfs, uh, oké. Okay. Ja, ja, uh -huh. ja, ja, ja. En, en dat klopt. Heel veel samengewerkt. Ja? Yeah. Uh, ja, in de tijd dat uh, Sietse dus uh, zeg maar zijn solo programmas zat, uh, uh, met, ik dacht ook onder andere uh, Bert Stoots aan de Piano, uh, uh, mm -hmm. en uh, uh, daar zat hij bij Advisser, als ik het goed heb. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Um, ja, misschien dat jij iets kunt vertellen over uh, uh, Sietse verder over zijn platen. Hij heeft in ieder geval ja. twee platen gemaakt, hè? Ja, zeker. Ja, ben ik al in de uitzending gegaan. Ja, ja. Ja, ja, we, we zijn ja. er. Uh, ja. Zo ja. live als het maar kan. Ja, helemaal goed. Hartstikke leuk. Maar uh, ja, met de tweede platen toen uh, is de advisor erbij gesprongen. En oh. uh, ja. die zorgde toen ook. Uh, voor de optredens. En het was een zeer intensieve tijd. Mag ik wel zeggen. Ja, dat Want was, de, uh... de platen werden erg veel gedraaid. Toen door tijd. Dat was de, de en... twee levens hè, het plaat. Uh, twee ja. levens. Ja, Die ja. was uh, ja, met Ad geproduceerd. Uh -huh. En... Uh, ja, we hadden ook met Ad en uh, Nieke een heel erg leuk contact. Die woonden vlakbij ons in Bussen. Oh. Uh, dus die zagen we ook regelmatig. Die kwam op uh, zondagmiddag kwam die bij ons Monopoly spelen. Leuk. Want wij ha, ziet, ze had zo druk. <laughs> die zei, ja, ik wil één middag... of één middag in de week wil ik voor mijn kinderen houden. Dus dan kan er niets afgesproken worden. Ja, ja. ja. Nou, en dan kwam Ad bij ons in de keuken... monopoly spelen met ons en de kinderen. <lacht> ja. Ja. Want hij heeft twee OPs gemaakt. Hè? De eerste was vandaag, is alweer gisteren. Ja. Uh, ja. Welke, welke was uh, bekender? Oh. Welke nou, had hij meer succes? De eerste is meer gedraaid. Oh, dat wel. Nou, ja. zie je. Ja. ja, en dat komt mede... door mijn mede-presentator Geloofman. Ja, ik werkte toen bij, bij Dureco, geloof ik. Of bij CNR? Nee, uh, ja, Dureco. Dureco, ja. ja. ja, ja, ja ik zat in Peers. Ja, ik heb negen maanden bij Dureco gewerkt. Hmm. En in die periode kwam er een, een plaat van Sietse Dolstra. Niemand kende hem. Een, nee, nee, nee. Ja, maar dat kon jij wel, daar we, hebben die wel daar bekend hebben. En we ik heb veranderingen werd, terug, in gebracht. Ja, ja. ja, ja, ja. En ik bleek een redelijke goede plugger te zijn, want ik werd na negen maanden weggekomen door Willem van Koten, oh ja? Door Joost de Draaier. Ja. En, uh, ja. Dus toen moest ik, want het was geen, was, dat was ook geen verzoek hoor. Die zei ja. gewoon, je kon, je <laughs> je kon mee je mee je <laughs> bij mij werken. Ja, ja, ja, ja, ja. En dat, uh, dat heb ik toegedaan. Toen ben ik ja. bij CNR begonnen. Ja. En daar heb ik geruime tijd gezeten. En Sietse droeg in zijn werk, zijn, zijn werks en liedjes, vaak de menselijke zwakte uh, kwam aan bod. Hè. Ja, het, het onvermogen en, en, ja. en, en de dubbelzinnigheid van het leven. Ja, daar zat hij wel een beetje mee, ja. hoewel het was een heel vrolijk mens hoor, moet ik dat, ja. dat wel. Ja, zeer, zeer. Maar ja. ik kwam toevallig een boek, ik had een boek heel, heel lang geleden uitgeleend aan iemand... en die zei, wil je dat boek nog terug? Toen zeg ik, nou, ach. Hm. Maar er zat nog een programmaatje in van een heel oud programma... wat Sietse ooit eens had gemaakt eh, en ook had uitgevoerd met mensen in... Theater Achterom. Ik ja. weet niet. Dat ken jij ook waarschijnlijk ja. nog wel. Ja. Ja. En ja, dat ja. was heel erg grappig. En eigenlijk daar in het Theater Achterom heeft hij iemand ontmoet die bij een platenmaatschappij zat. Ik weet niet of jij dat was. Nee, dat maar... was ik niet. Ik was, daar was ik niet verantwoordelijk voor. Oké, okay. en nou, die zei, ja, je moet bij ons komen. En zo is het ja, ja. dat hij wat bekender werd. Ja, ja, ja. In het gooi was hij al wel ja. bekend, mm -hmm. want... Je had dan programma... ja, dat had je toen heel veel, kleine theatertjes. Ja. Heel veel ja. kleine theatertjes. In Hilversum veel en bussen en. Ja, in, uh, en ja. in de vaart, ja. daar kon ja. je dan optreden. Dat ja. was, uh, ja, maar dat was eigenlijk de tijd voordat er platen werd. Ja, gemaakt. precies. En die plaat hebben eigenlijk wel een aanzet gegeven tot ah. het groter werk, zal ik maar zeggen. En uh, daar is hij op een gegeven moment uh, eigenlijk wel mee gestopt met optredens in mm -hmm. theaters. Want dan zat hij vast aan contracten. en. Het werd nou, te veel eigenlijk. Ja. Het werd te veel. hij was eigenlijk ook was hij in die tijd ook nog uh, schoolmeester. Hij was ja, leraar, leraar Nederlands. Ja. Dus het was echt een hele, ja, hele intensieve periode. Ja. En later ja. heeft hij ook nog een programma bij de Tros gedaan. Hè? Een ja. radioprogramma. Heel, ja. heel veel. Want eigenlijk toen die theaterprogramma's... Uh, nou ja, dat was uh, gestopt op een gegeven mm -hmm. moment kan ik ook nog wel een verhaal over vertellen, maar dat doe ik niet. <laughs> en uh, toen uh, zat hij eigenlijk al bij de radio. Ja. In, uh, bij de radio in de Tros, NCRV, Vara. Want daar kwam ik hem we nog, nog wel eens tegen. Ja, ja, ja. ja, ja. In de midden... bij de Tros uh, zat hij bij, in het programma van de binnenpagina van Han Pekel, als vast onderdeel met krokodillentranen. Ja. En uh, daar deed ik... Uh, ik, ik, uh, ik was een vaste medewerker bij, met Han uh, bij het programma. Dat was in Amersfoort, was dat. Oh. In Den Volle Pot. Ja. En dat was een radio live uitzending van twee uur Vanuit uh, uh, Amersfoort. En uh, daar had, ziet ze ook een vast onderdeel in. Ja, dat, was... Ja, want hij, uh, dat was een mooie tijd. Ja, dat begrijp zeggen. ik. Want ja. Hij, ja, hij heeft ook nog uh, teksten gemaakt voor Bananensplit. Begreep ik. En uh, Raamendar. Ja, nee, uh, en Zepsport. Een en, de van ja, ja. Uh, van uh, Bananensplit heeft hij heel lang gedaan. Leuk. En wij hadden ook een aantal radioprogramma's samen. Huh. Ook voor de tros uh, ja, leuk. Uh, die we maakten. En elke, elke week ook een actueel lied. Zongen uh -huh. samen. Dat wel. De Fries in puzzels, weet ik ja, nog wel. Ja, ja, ja, dat ja, ja. Daar had je het over, <laughs> ja. ja. Uh, uh, hij heeft in, in 1980 de Zilverharp ontvangen. Uh -huh. uh, ja. dat, dat was eigenlijk bedoeld om hem een set te geven naar landelijk bekendheid. Mister, ja. nou, was al, hij was al bekend, maar. Uh, ja, nog dan voor de grote doorbraak. Ja, voor de echte grote ja, de doorbraak. 76 was ook zijn eerste uh, album. Ja, ja, ja maar de zilveren Horp heeft kreeg die wel wat. Ik eigenlijk ook voor de tweede plaat, hoor ik okay. zeggen. Dat maar... was, had, had ook wat. Uh, maar ja, dat moet ik eerlijk zeggen. Dat, uh, die grote doorbraak is er niet gekomen. En uh, dat lag niet als iets tussen het talent, moet ik zeggen. Ja, <laughs> maar. Nee. Maar uh, ja... Hij zat er ook niet echt op te wachten. Zeg nee, maar. Hij, hij, hij, die commerciële kant... Mm -hmm. want dat hoort natuurlijk als je ja. groot bent. Ja, ja. dat, dat lag hem totaal Nee, niet. helemaal niet. Nee, nee. helemaal niet. Dat ah. stond hem zelfs tegen, moet ja. ik zeggen. Nee, het was ook echt een cabaretier puur zang. Ja, geloof ook, ik, ja. Uh, ja. Hij was ook heel uh, ja, maatschappelijk en sociaal bewogen. Uh -huh. uh, het, het was wel iemand die teksten schreef die ergens overgingen. De en, ja, ja. Uh, over gingen. Dat geloof ik. Over de samenleving en over hoe mensen met elkaar omgaan. En ja. Hij had een enorme uh, uh, ja, betrokkenheid bij, bij uh, zeg maar, ook politiek, uh, bij, bij uh, uh, ja, de, de sociale omstandigheden. Uh -huh. ja. en, dat, uh, hij, en hij kon dat daar. Prachtige tekst over. Te ja, Echt een hele goede tekst. Hij schreef ook voor onze cabaretgroep. Wij hadden toen Heren op Zicht. Uh, met mm -hmm. Johan Hogeboom en uh, Herman Fluitman. Uh, mm -hmm. En daar schreef hij regelmatig. Uh, Nietjes voor. Ja, ja. We uh, uh, uh, werken ook altijd mee. Wat ook een aardige uitspraak was. Dat het enige interessante aan mensen uh, is dat ze fouten maken. Die heb, ja. ik, die heb ik ergens gelezen. Dat is wel een, uh, wel een mooie uitspraak, moet ik zeggen. Ja, maar ja, ja. Ja, daar kun, uh, kun je weer op voort. Hè? En hij heeft nog een, een, een, een, uh, uh, een, Euro een Europese prijs gekregen: de Grand Prix de Monaco. Ja, ja. Dat is... ja voor een van de radioprogramma's. Ik dacht ja. voor de sloffen van Mozart. Oké, okay, ja, ja. ja. Ja, heel ja. ja. ja, leuk hoor. Het was een heel mooi programma. Ja, en hij kon ook heel veel doen voor de radio. Ja, dat leuk. was in de jaren tachtig. Ja, eigenlijk... En dat ja. vond ja. hij leuk. Om... Mo mooie programma's maken met mensen die die graag mocht ja. Ja, en, dat, uh, en dat, ja, ja. dat heeft ja. hij heel lang kunnen doen. Hartstikke dus leuk. Uh, maar, ja. maar het leuke van radioprogramma's maken is natuurlijk ook dat... ...je met een klein team... Uh, uh, ...mooie dingen kan maken. Tuurlijk, ja. Je, uh, allerlei grote technische dingen... ...want wij gingen ook met de Nagra op pad... Uh, ...deden van allerlei interviews ja, ja. en dingetjes. Uh, en, en, ja, hartstikke leuk. Uh, dat, uh, en dat was enig om te doen. Yeah. En dat, dat bleef een beetje... ...bij de makers zelf hangen... Yeah. ...omdat je allerlei... Yeah. Grote studio's in moesten en decoren moesten bouwen, ja, en dat ja. was heel leuk: radio ja. maken. Dat, dat lag ons heel erg. Oké, okay, nou hartstikke leuk. Uh, Evert, ik ga, er, ik ga er een eind aan breien. Want we worden er eruit uitgegooid door het nieuws. Dat, is, uh, dat ja, zou, mi het zou minder ook. zijn hè. <laughs> uh, Ineke en uh, Evert, hartstikke bedankt voor jullie uh, mooie woorden over, uh, over ja, Sietsen. Ja, dat ja, ja, was uh, praat, heel praat. leuk. En uh, mooi dat hij hier uh, ja, nog geëerd wordt eens. toch. Ja. Ja. Zeker weten. Ja, ik wens jullie allebei een uh, goed weekend. Dankjewel. Dank je. Tot ziens. Okay. De gouden eeuw die schonk ons vaderland, de handelsheest. De gouden eeuw die schonk ons vaderland, het geld. Geen verkust of wij zijn daar niet even langs geweest. En langzaamaan werd zo ons landje wel gesteld. Wij kregen naam en van als de Chinezen van het westen in verschil. Ja, wij dit was hem uh, voor vandaag. Uh, bij Goedemorgen verantwoord. Uh, Hans, dankjewel. je ja. uh, Een hele fijn uh, weekend. Het wordt mooi weer, dus uh, goed meer Hans. Je weet het. La.